Geen komedie, maar ware liefde. Een fragmentje uit Etsraïm. Hine is Sie hier. Sie hier een pinsch hoe Israël, zier. Zierant die Israël is. Een paar dagen geleden had ik in, een, in de avond een gebed op al onze vijf pagina's in vijf talen gezet het gebed voor Israël. Maar de volgende dag heb ik het eruit gehaald. Waarom? Omdat men dan denkt dat dat gebed geplaatst is voor Israël van vlees en bloed. Ook voor de staat Israël. Staatkundige staat, staat Israël. Waar ik bedoel, waar ik absoluut niets mee te maken heb. En het volk Israël van vlees en bloed. Die bezig zijn met het verleden, waar ik ook niets mee te maken heb. Want aan ons is gegeven leven gegeven in het hier en nu. Wij moeten streven naar leven in plaats van. Overleven fysiek en leven niet in het verleden, maar in het hier en nu. Dat is wat zij allemaal doen. En het zal hen niet lukken op deze manier om te overleven. Ik bedoel dat zij wel bestookt. Zullen blijven, want zonder verbondenheid met Yeshua kan geen gebed Israël helpen. Daarom heb ik het direct uit de lucht gehaald. Het is natuurlijk prettig voor de Joodse lezer. Die direct hoort gebed voor Israël en denkt natuurlijk materialistisch. Kijk kijk nou hoe geweldig Joods Michael Portner is. Maar ik heb daar niets mee te maken. Het interesseert mij niet omdat zij zelf hun kans niet pakken. Om Jezus met liefde te ontvangen. Dan wordt het niets, blijft het gerommel, raketten de ene kant. Raketten neem ik wel, raketten van de ene kant op en raketten de andere kant op. ze wisselen slagen uit naar elkaar. Duidelijk, zonder verbondenheid met Jeshua is er geen liefde in de mens. Door de verbinding met Jeshua verkrijgen wij pas liefde. Liefde is niet van ons. De mens heeft geen liefde in zichzelf. Let goed op wat ik zeg. Geen liefde heeft een mens in zichzelf. Geen druppeltje, niets van liefde. Wat een moeder aan een kind geeft, is geen liefde ten te noemen. It is an, it is an het is een instinct. Net zoals een meerkoetje doet met haar kijkentjes. Wat een vrouw met haar man in deze wereld doet, is dat liefde te noemen. Een echtgenote die getrouwd is met haar man. Doet zij het uit liefde? Er bestaat niet zoiets. Hoor goed wat ik zeg. Speel geen comedy. We hebben vast voedsel nodig, vast wat van voedsel nodig. En dat krijgen wij met de kabalen, en geen vloeibaar voedsel. Duidelijk, nog een keer misschien beter, we hebben vast voedsel nodig. Wat dan uit elkaar geschreven, vast voedsel. En dat Krijgen wij met de Kabbala-leer en geen vloeibaar voedsel in, tegen, in tegenstelling? Menselijke komedie die voor kinderen is. Geen Joodse of christelijke komedie spelen. De Joodse komedie duurt al meer dan 3000 jaar. Welk gebed zal hen dan wel helpen? Geen een zal hen helpen, omdat zij, hen, omdat zij hun kans niet nemen. Zonder individueel geestelijk werk te doen, wie zal hen helpen? Zonder Yeshua. Aan te nemen met liefde. Zijn leer van het koninkrijk der hemelen te omarmen? Wie zal liefde doen opwekken in Israël? De traditie is dood. En wat dood is, kent geen liefde. En zonder liefde kunnen zij niet inzien. Zijn zij blinde, om naar de vrede te zoeken? Duidelijk. Want zij hebben geen liefde in zichzelf. Hoor wat ik zeg. Israël, Joden hebben geen liefde in zichzelf. Kijk nou wat wij hier leren. iran Pin is Israël. Wie is iran Pin? De mannelijke kracht van het operationele systeem van het Hila. Die, die heeft de kracht van geven. Geven kunnen wij alleen als wij liefde hebben. Terwijl Israël hier op aarde niets geeft. Oog tegen oog. Tand voor tand. Oog voor oog voor oog. Voor Wraak nemen. Niets aan niemand, want alleen aan zichzelf, maar alleen aan zichzelf. Alleen streven zij naar geld, macht, succes. Alles wat in deze wereld verkrijgbaar is, terwijl ja, dat. Helemaal niet hun rol is. Hun bestemming hier op aarde. Niet waarvoor zij uh, in deze wereld zijn geplaatst. Zij streven niet naar liefde van Ashem. En daarom helpt het niets. Niets. Al hun studie taal moet leren, noem maar, maar op. Alles wat zij doen, ook am in wat in, inclusief van, van, met al hun gebeden, hun gang, gaan naar synagogen, noem maar, maar op, helpen voor geen millimeter. Duidelijk dat zij zo blind zijn dat is als het ware hun lot. ze leggen op zichzelf al deze vervloekingen. Eigenlijk door niet te aanvaarden, Jeshua, de kracht van de koning, van alle koningen. In de eerste plaats de Joodse en dan de koning van de hele wereld want aan hem heeft zijn vader alles in handen gegeven hoe kunnen zij dan zonder hem dat is wat wij hier leren Israël The, the urine penis, how that stays in the heart.